1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft in München een man aangehouden... die op straat vier mensen zou hebben neergestoken. De slachtoffers raakten licht gewond. De steekpartij was op de Rosenheimer Platz. Een drukplein net buiten het oude centrum van München. Over de identiteit en het motief van de verdachte is nog niets bekend. Het Spaanse kabinet voert in Madrid overleg over stappen tegen Catalonië. Het bestuur van die regio gaat door met plannen voor onafhankelijkheid. Madrid heeft plannen om via de grondwet de regio onder curatelen te stellen en in januari nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Voorstanders van onafhankelijkheid van Catalonië willen vanavond demonstreren tegen de maatregelen die Madrid neemt. De familie van Anne Faber heeft gisteren in alle stilte een uitvaartdienst voor haar gehouden in Nijmegen. Er is niet gezegd of Faber is begraven of gecremeerd. Anne Faber verdween tijdens een fietstocht bij Den Dolder en werd dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De enige verdachte in de zaak, Michael P., wordt nog altijd verhoord. Belgische media melden dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het onderzoek naar de bende van Nijvel. Die pleegde in de jaren 80 een serie bloedige roofovervallen op supermarkten en restaurants. Daarbij vielen 28 doden. Een oud politieman zou op zijn sterfbed hebben bekend dat hij de reus van de bende was. Een opvallend grote man die bij de overvallen werd gezien. Van de bende van Nijvel is nooit iemand veroordeeld. President Mugabe van Zimbabwe is benoemd tot Goodwill-ambassadeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens de organisatie is Mugabe erg begaan met gezondheidszorg. Op de benoeming is veel kritiek. De grootste oppositiepartij zegt dat onder Mugabe de gezondheidszorg in Zimbabwe is ingestort. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van een beschamende benoeming. Het weer, opklaringen en buien, veel wind, aan zee mogelijk stormachtig... en het is een graad of 16. Morgen bewolkt een periode met regen, veel wind en het wordt 12 graden. Disney FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 de volgende formatie. Nu voor gaan draaien zijn Tom en Dick. Dat was de naam van een cabaretjeske duo Tom, Poederbach en Dick Zwaanenveld. Het duo is bekend geworden onder de naam Tom en Dick. Want de Poedie met hun single Terug naar de Natuur, nog onder de naam Poedie en de Roaring Seven. Daar is een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Sijn van natuurlijk Mies Baalman. Die na snel de omdacht tot het kortere Tom en Dick een van de grootste hits die ze ooit gemaakt hebben, was Bloody Mary, 1969. En heeft drie weken op nummer 1 gestaan in de single top 100. U hoort ze nu, Tom en Dick, met Bloody Mary. Steeds zie ik in gedaan. De schrik der zee, de dus string op laat. Lieve mensen zat er in de grond maar bier, dan was ze nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen, opoe is verkleed als vee. Ook al loopt ze bijna op de knieën, zij horst dapper mee, geen traan wordt weg.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 Maar de echte geen die ligt op straat Zit niet op de voetbalpoel te hopen Straks is het te laat Al zit je krap bij kas Zing bij een stevig glas Voel me rijk, rijk, rijk als een olieshake Voel me rijk, rijk, rijk als een olieshake. Lieve mensen zat er in de grond mijn bier, dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me Rijk, Rijk, Rijk als een olie shike. Voel me Rijk, Rijk, Rijk als een olie -shake. Lieve mensen zat er in de met bier Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel leuker. ...van Johnny Hoes... ...met zo rijk als een oliesheik. En dan voor de voor muziek van Bobby Klein... ...met de Mijn Vader is Cowboy... ...en ook natuurlijk nog Tom en Dick uit 1969... ...met de Bloody Mary. En de volgende artiest was in 1944... ...ging die trouw... ...met de Arnhemse Hendrik en Gertruiden... ...met bekend als Ria Kuiper. waarop nou, op 3 februari 1945... hun dochter geboren werd... ...en die kennen we allemaal. Die is namelijk Wille Alberti. En ook al is nog een zoon gekregen op 28 januari 1950. Dat is Tony. En uh, Willy Alberti. Die kent u allemaal nog. En uh, haar vader. had een heleboel grote hits. En haar vader natuurlijk veel en veel eerder. Zijn allereerste single kwam uit in 1941. was mijn sprookjesboek. En ook nog ik zing dit lied voor jou alleen uit 1946. En nu hoort hij Willy. Oei, hoort hè? Willy Alberti met als een wilde orchidee.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 Die slechts van bewondering ligt Toch komen de tijden dat men je gaat meiden. Weet dan dat nog een om je geeft. Al heb ik ook nog zoveel meisjes gekend, jij steeg naar mijn hoofd gelijk wij.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 De liefde en maar waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde idee Is slechts. He's left small terug, ons land was enkel twee. Toen men in China uit verveling leer. Maar wat een geluk voor ons kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier van langs de Rijn, wel lekker vatje bier. Al kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plechtig aan. Lever de man die het bier uitbot van je hippen bier, hoera. Leven de man die het bier Ja, begin jij nu ook al. Oh, ja. Aan die biervliet woonde man, Jan Willem Bukkelszoon. Dat die haar in kaarten vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Een bier daar vliegt de lustig, zoek van bier vliet aan zijn naam. Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nooit meer dorst Nee, nee, dus maak je borst en je glas maar een nat en zeg ons plechtig naar. Lever de man weer die bier uit op, wij hippen de wit voor raam. de man, ja, nog één keer, ja, nog één keer. Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar schonkens het voor straf, een giftige beker wijn. Als er nou bier geweest was, haha, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Al oh, kreeg je nooit het lintje van verdienste op zijn borst. Dankzij de vrouwen hebben we nog meer dorst. Nee, dus maak je borst en je glas warm en zeg ons blijf te gaan. Leven de man die het bier uitkomt, je hip door de biet vooruit. Leven de ja hij ga gaat, hij ga gaat maar. Zouden ja, dan kun nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, wat tapkan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. Eén, twee, vijf, oooooh! Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn pas? Zij de prouwer, hebben we nooit meer dorst, nee nee Dus maak je borst in je glas maar hand en zeg ons plek te gaan Leven de man die het vier uitvond van je hiep, we Hip, biep, hoera Hiep, hiep, hiep, hoera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 En in 1965 met Peter weet het beter. En een iets minder bekende iets. Wel een leuke plaat is. De jong waar ik van haal. Hoe hoort, oh, hoort ze nu? Sweet 16. Met de jong waar ik van haal. Ter wereld ik ook kwam, maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij. Ron komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook. Als liepen zij op olie stook, kauw kauwt met hun tanden. Geen parkeerplaats meer voorhanden. En daar sta je op de stoep, klei om door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg. Waar Bolle Jans een biertje heist, en de jukebox vrolijk krijgt. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee. op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje op twee, Amsterdam-Holadier. Big City. Zo so pretty. Haren op de dam, duwen in je hand een briefje hoe je happy leven kan. Zo te zien, en volgens mij, zijn ze zelf niet zo blij. De Haringman staat op zijn stekkie, met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op neer. Met die walmen van verkeer, neem u echt niet in de maling, is het zo ook de paling. Daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Verbakking in, dat is interessant. De olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trottoir af Het zou wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big city. Pretty. En door Bekken ze knar, Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst aan de bar, blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen. Als daar de gitaren gillen. Want de wie bent uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 Doe eens de tijd van Dat zand voert dat zand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 Twee geliefd. van de Havenzangers, met O Heideroosje. En de naam van muziek van To Hansen met Dick City. De volgende dame, in 2004, werd ze door de rechter veroordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf, omdat ze in 1997 voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt, onder invloed van alcohol. Eerder had ze al een taakstraf gekregen, voor een veroorzaak van een ongeluk, ook onder invloed van alcohol. En in november 2008 werd ze met ernstige levensbeschadiging. Gevolgen van haar alcoholprobleem probleem opgenomen in het ziekenhuis. En sindsdien stond ze naar eigen zeggen droog. En begin 2014 bleek de zangeres toch, toch weer aan de drank te zijn. Toen bekend werd dat haar mannen een flinke ruzie over haar drankgebruik... een been brak toen hij probeerde hun huis in te komen... nadat hij was buitengesloten. En ze schaamt zich er nog steeds niet voor, want uh, af en toe staan ze nog steeds op het podium. Zingen kan ze niet meer, maar uh, op een of andere manier is er toch nog steeds een gang maken? want uh, slokje op op het podium... en iedereen gaat gezellig meedijnen. U hoort er nu Bonnie Sinclair, want daar hebben we het over. Ben, ik ben gelukkig zonder jou. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je sigaretten als knoe jij voortaan bij haar en niet bij mij. Wij gaan ook niet meer samen. Ik heb nu eindelijk mijn rust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 Ik heb jou nog altijd lief. Daarom schrijf ik deze brief. Kom terug, jonge lief, kom terug. Kom toch vlug, harde lief, kom toch vlug. Zonder jou voel ik mij zo alleen. Is het net of het zonlicht verdween?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 Komt op vreugd, komt terug, komt op, vreugd... Ja, dat was de muziek van de, de Limburgse zusjes... en daarvoor Marijke Hofland met Mijn Hart, blijft Dromen. De volgende formatie zijn de Barreflies. was een uh, Amersfoort-duo bestaande uit de broers Luc en Godert van Kolium. Ze waren vooral bekend van deze Dixieland en Willem wordt wakker...